Goedenavond lieve mensen, het was eventjes uh, ingewikkeld weer allemaal voor me. Maar goed, staat er weer allemaal in. Het is dus 195. Mijn naam is Yvonne Haag naar Aaltenband. En ook weer vanavond welkom dat je ervoor gekozen hebt om naar te luisteren. Of op een ander tijdstip, dat kan ook natuurlijk. Um, ja, ik ben die ik ben en...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 Er zijn twee vragen gekomen en eh, die zijn een vervolg op een lezing van een week of twee geleden, drie geleden, waarin ook vragen werden behandeld. En, eh, nou, ik vind het ontzettend leuk en met het grootste genoeg, genoegen lees ik ze hiervoor. De eerste vraag, en, en waar ging het in de eerste instantie over? Over de negativiteit in de wereld en wat je daaraan moet doen. Nou, niks dus, want je kunt niks moeten nou zou je er in ieder geval over na kunnen denken, dat je kunt zeggen, eh, ik ben voor vrede, in plaats van, ik ben tegen de oorlog. Bij het laatste zie ik mensen die woest om zich heen meppen, om anderen te vertellen, nou, eh, niet gewoon te vertellen, maar te krijgen ze, nou, op te dragen, geen oorlog meer te voeren. Bij het andere, ik ben voor vrede, zie ik mensen die rustig hun vrede uitdragen, uitdragen in hun handelingen, in hun zijn, in hun werkzaamheden. Ja, er is dus een verschil, hè? Maar goed, het grootste plezier begint dus aan de eerste e-mail, die een vervolg is, zoals ik net al zei, op een eh, voordracht lezen meditatie van een paar weken geleden. Quote. Dus ik begin nu. Ik heb ondertussen ook ontdekt dat er achteraan in het boek De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle vragen en antwoorden staan die hetzelfde onderwerp behandelen. Het gekke is, ik heb dit boek een aantal jaar, jaren geleden gelezen en de antwoorden zelfs onderlijnd. Griezelig hoe ik weer in slaap ben gedommeld en dat weer ben vergeten. Dit schrijft hij onder andere. Hoe wij is vanuit bewuste aanwezigheid handelen, geen inactiviteit. Je moet de negativiteit niet voelen. Nee, zeggen kan, zeggen dat, het je, niet, dat je het niet aanvaardt, accepteert Ga weg of bied alternatieven, positieve actie. Dit is niet een tegenstrijd met geen verzet bieden. Het is net zo moeilijk om te vechten tegen onbewustheid als tegen het donker. Je versterkt je polaire tegenstellingen, je schept een vijand, verspreidt informatie en pleegt desnoods een passieve vorm van verzet. Eens een voorbeeld te voor veranderen, begin bij jezelf. Ondertussen heb ik ook het boek je kan je leven helen van hoe je ze gelezen. Wat zeer verhelderend werkt. Maar ik merk dat het nog wel een poosje zal duren voor ik in elke tegenstand direct mijn knop zal kunnen omdraaien. Nu komt het meestal een paar minuten na mijn reactie. Dat is gek, maar ik blijf oefenen. Kans genoeg. Ik ben toch blij dat je de boom op mijn weg wat lichter hebt gemaakt. Vriendelijke groeten, nou, ontzettend leuk. Uh, ja, tot zover uh, de mail en uh, nu mijn antwoord. En uh, de e-mailschrijfster die heeft al een antwoord thuis gekregen. Dan ook weer hartelijk dank voor je e-mail. Ja, dat boek van uh, Eckhart Tolle heb ik, uh, misschien heb ik dat de vorige keer gezegd, maar dat weet ik niet meer, heb ik in het Engels in de boekenkast staan, maar nooit gelezen. Is het niet zo dat allen die zich met deze waarheid, deze inzichten, uh, die zich dit eigen hebben gemaakt, hetzelfde zeggen? De een in die bewoordingen en de ander gebruikt weer andere woorden. Maar in principe hebben we allen de dezelfde gevoelens hierover. We weten dat waarheden niet bestaan, want ze waren er al. We hebben ze weer ontdekt door niet de waarheid buiten ons te zoeken, maar in onszelf. En kwamen allen hetzelfde goddelijke tegen. Het is de God in ons die het werk doet. Altijd al deed. Dus al voordat de schepping was, het is de vorm die geschapen is. Daar zit de vorm, het, het stoffelijk die geschapen is, daarin zit dat goddelijke, daarin zit de ziel. De vorm die uit één is gevallen, zou je kunnen zeggen. Dus de, de ziel, de, de, de, de alziel, al de, de, de vorm die het goddelijke is... Die uiteen is gevallen, zou je kunnen zeggen, in miljarden mensen, die allen die goddelijke energie, die goddelijke ene in zichzelf hebben. Gedachten zijn krachten. En daarom dienen negatieve dingen niet gevoed te worden. Mensen mogen dat als ze dat willen, maar hebben ze door dat gedachten krachten zijn, die als het ware gegeten worden door het negatieve? Negatieve te weten waar raad we mee hoor. Dat is in deze vorm waarin wij leven niet waarneembaar, maar bestaat wel degelijk in een andere vorm. Zo is het mogelijk voor de mens om die vorm, dus die negatieve vorm, gestalte te laten geven, of te geven in de vorm van de eigen hel. Wat je uitstraalt, trek je aan. De hel dus die niet bestaat, maar in de gedachte van een mens als werkelijk ervaren wordt. Simpelweg, omdat de mens de waarheid buiten zichzelf zoekt en niet met de gedachten die door de hersenen aangestuurd zijn, naar binnen gericht laat zijn, zodat het goddelijke eenvoudig te herkennen en te vinden is. Daar, als het op de enige juiste wijze begrepen is, door het nadenken, vanuit de positiviteit, de hemel op aarde absoluut bestaat. Wat er ook voorgevallen is. Hoe vreselijk het ook is. Maar de absolute zekerheid, niet te geloven, want geloven met geloven weet je het niet zeker. Maar de absolute zekerheid dat het goddelijke ons altijd bijstaat en waardoor wij bestaan. daar is geen Twijfel over mogelijk. De God, het goddelijke, noem het zoals je wilt, weet alles over ons. Geen geheim zal daarvoor verborgen worden door onze angstige, negatieve gedachten. Die God, die wacht geduldig af totdat wij de gedachten in onszelf op laten komen met behulp van onze hersenen, met behulp van onze geleidegeest, om op een andere wijze te denken. Dus die gedachten naar ons innerlijk te richten. Het valt niet mee aangezien het lawaai van de buitenwereld gigantisch is en waardoor een mens vreselijk uit zijn eigen middelpunt kan geraken, maar ook de gedachte aan een God in hem, of liever gezegd de gedachte zelf God te zijn, komt niet meer in die mens op. Hij is volkomen meegesleurd door de emotie van de gebeurtenissen. En dan heb ik het nog niet eens over negatieve gebeurtenissen. Die halen een mens helemaal uit hemzelf terwijl het misschien helemaal aan de andere kant van de wereld is, hè? terwijl het niet hoeft. De emotie is iets dat niets met de God in jezelf te maken heeft. De emotie heeft geen enkel bewustzijn in zich. Emotie laat een mens meesleuren, en zoals bijvoorbeeld, we vinden het allemaal heel erg wat het dan ook is. En we praten daar de hele dag over, voortdurend op de radio, voortdurend op de televisie. En we worden daar gek van, letterlijk en figuurlijk. Wat het dan ook is. Wij mensen gaan dan volslagen voorbij aan het leven. Het leven met een hoofdletter. Het leven, God dus, dat leeft omdat het leeft. Dat dat leven laat leven omdat het leven zo op die wijze geleefd wordt door mensen. Waardoor? Eenvoudig, omdat ze hun gedachten naar buiten richten. Dan gaat het leven aan hen voorbij en de gebeurtenissen moeten zo op die wijze hun weg vinden. Terwijl als die mens zich volslagen richt op het innerlijke, de God in hem, zijn moeilijkheden niet meer als moeilijkheden of, of als negativiteit ervaren worden. Ja, dat klinkt als het beloofde want, maar het is het ook. Maar zo werkt het in het werkelijk leven, en in het leven hier op aarde. Het is de mens zelf, de God in hem, de God zelf, die schept, of negatief, of positief. Positief, positief als hij zich uitdrukt vanuit zijn ziel. Negatief zou je kunnen zeggen als hij zich uitdrukt vanuit zijn stoffelijk lichaam en niet luistert naar de liefde, de vrede dus, die ook hij binnenin zich weet. Het leven drukt zich uit via het bewustzijn van die mens. En of het nu een hoog of een laag bewustzijn is. Liever gebruik ik niet de woorden hoog en laag maar het zijn woorden die iets duidelijk uitleggen. Je ziet het dan een beetje voor je, hè? De hel, zogezegd, die dus niet bestaat, doch slechts in het denken van de mens, is slechts waarheid geworden, doordat de mens denkt gescheiden te zijn van zijn eigen goddelijkheid. Daar ligt alle ellende, daar is alle ellende mee begonnen. Daar komt dus ook alle ellende uit. Dus wat je zo even hebt kunnen horen, het leven drukt zich uit via het bewustzijn van die mens. Het bewustzijn kan laag zijn, dan zijn diezelfde problemen, negativiteit zo je wilt, als iets vreselijks in het leven te ervaren. Maar het kan ook zijn, dat het bewustzijn hoog is. Of laat ik zeggen, hoger is. Dan zijn diezelfde problemen, dus laten we zeggen, dat die beide problemen exact hetzelfde zijn, als gewoon bij het leven horende te ervaren. Inderdaad, je schept... Wat je denkt, wat je uitstraalt, trek je aan. Daar is de mens altijd zelf verantwoordelijk voor. Laat hij zich leven of leeft hij zelf? Toch wil ik iets verder gaan. De gedachte van een zeg maar, negatief mens kan een gedachte zijn van verdriet, zonde, die hij zichzelf aanpraat. Daar kan hij onderdoor doorgaan. Het is zaak om alert te zijn op zulke gedachten. Want ze kunnen de mens verder en verder laten verwijderen van de bron, van de kern, de innerlijke God in hemzelf. Want, denkt hij wel eens, hij is toch slechts een... Wie houdt er nou van hem? Het zijn vreselijke valstrikken als er aandacht aan wordt besteed, maar toch dient daar aandacht aan, worden, aan te worden besteed. Maar dan een totaal andere dan die er normaal gesproken op zulke mensen wordt losgelaten. Gedachten zijn krachten. En het negatieve wordt versterkt. Het positieve kan bereikt worden door de eenvoudige woorden op zo iemand los te laten. Dan. dan is het maar zo. Dan is het maar zo dat je jezelf zondig vindt. Het is dan maar zo. Weet dan dat zonde een dwaling is. Een vreselijke dwaling is die je wegvoert. Van jezelf, van je innerlijke zelf. Een gedachte dus die werkt de gescheidenheid in de hand. De stoffelijke mens en de ziel zijn één. En zoals Jezus zei, waar twee in mijn naam tezamen zijn, ben ik in hun midden. Even teruglezen. Ja, ook het boek van Louise Zee heb ik nog nooit gelezen. Ik weet wel dat het bestaat en ik weet ook dat zij bestaat. Want, uh, mijn dochter heeft, uh, geeft uh, video's van haar uit en cd's en zo. Maar um, ja, ook hier heb ik uh, eigenlijk nog nooit naar geluisterd of gekeken. Het aparte is wel dat toen ik zelf in het begin van de negentiger jaren... Um, dat een en ander uitsprak, nadat ik die lichte ervaring had gehad. Veel mensen opmerkten dat er overeenkomsten waren in die uitspraken. Wat, wat Louise rees zijn, wat ik zeg, maar volgens mij heb ik dat al eens een keer hier, uh, hier op, uh, op deze, in deze lezingen gezegd. Ik kom je iets bekends voor. Maar goed, dat geloof ik ook. De inzichten komen ook alle uit dezelfde bron. Het is de bron van de stilte. Waar, als je het lawaai van de wereld, het lawaai van de wereld laat zijn, je eenvoudig het geluid van de stilte kunt horen. Die zich omvormen tot woorden. Zelfs nu, terwijl ik de mail aan deze vrouw schreef en het nu uitspreek, is het zo dat als ik even niet op een woord kan komen, ik de rust neem om eventjes stil te staan in mezelf en ik het woord binnen in mijzelf hoor. dat vertrouwen is er gewoon. Toch alles wat je van mij hoort is van mij, om het maar eens even zo te zeggen. Met mijn verantwoordelijkheid dus. Terwijl in zelf, in mijzelf het besef is dat ik niets zonder het goddelijke in mijzelf kan. Zonder dat is het leven niet het leven. Alles gaat via dat goddelijke. Dat wil dus zeggen dat het innerlijke, Zekere weten, het eenvoelen met de goddelijkheid in jezelf. De gescheidenheid is opgehouden te bestaan. En de vrede is ingetreden. En na verloop van tijd zul je merken dat het voor alle gebeurtenissen geldt. Zelfs als er vreselijke dingen op de wereld gebeuren, of in mijn omgeving, of bij mijzelf, dan bepaal ik hoe er ermee om te gaan. Zie je hoe deze woorden een eenvoudige waarde hebben? Ik bepaal hoe ermee om te gaan. Maar hoe groot is dat niet? En dat is ook zo. Dat is de totale richting die ik gemaakt heb. De richting naar het goddelijke, maar ook de richting vanuit het denken, naar het goddelijke dus, en vanuit het goddelijke dus, dan kan er maar op één wijze mee omgegaan worden. Het kan niet anders. En Boeddha zegt, er is maar één manier, er is maar één wijze. Dat lijkt mij een juiste gedachte, omdat de weg daarnaartoe op verschillende wijzen gedacht kan worden. Die weg dus kan vele en grote omwegen maken. Maar is die weg eenmaal bereikt, is het punt eenmaal bereikt, dan is er maar één manier, dan is er maar één wijze. De enige juiste gedachte, de juiste wijze van handelen. Daar zit geen twijfel in. Want twijfel komt niet uit de ziel. Is er angst of verdriet of wanhoop die zozeer in het leven van de mens van de aarde kunnen plaatsvinden, dan kun je, kun je je verbinden met het licht. Het is een Sterke, zeer sterke visualisatie van een licht waarin je gaat staan. En dat je naar binnen dat jij naar binnen zuigt, en daar al je problemen in legt. Je kunt ook jezelf visualiseren door je naar een tempel te begeven, en binnengekomen je onder te dompelen in het licht. Al je zorgen van je schouders af voelt glijden. Beide vormen zijn vaak door mij gebruikt. Want een mens kan veel tegenkomen, een mens van de aarde. En dit zijn meer dan uitstekende wijzen om ermee om te gaan. Een mens hoeft het niet alleen te doen hoeft niet alleen zijn zorgen te dragen. Het vertrouwen dat er voor die mens gezorgd wordt, is voldoende. Je wordt opgetild. Je kunt dit ook op misstanden leggen, en begrijpen dat het komt omdat het komt. Simpelweg, omdat het uit het denken, uit vorige levens, uit eens de wet van vrije wil met oorzaak en gevolg gekomen is. Toch zou ik je verzoeken. Laat het, laat het oorzaak en gevolg los. Je zou er toch zomaar weer een zonde gevoel van kunnen overhouden. En dat is niet nodig. Het alleen te beseffen. Dat er geen gescheidenheid is in dat wat jij bent, en dat wat je werkelijk bent, kan je totaal vrij maken. Dat wat jij werkelijk bent, is hetzelfde als dat wat ik werkelijk ben. De ziel die je bent, en de ziel die ik ben. Terwijl toch niet dezelfde mensen zijn, met elk onze eigen verantwoordelijkheden en denken en bewustzijn. Daar zijn mensen verschillend in. En toch is er geen verschil. Het verschil wordt door mensen gemaakt met hun gedachten, die uit henzelf zelf komen. Vanuit het bewustzijn dat de mens op dat moment heeft. En hij is vrij om te denken hoe hij wil denken. Maar het gaat een verschil maken als hij zich richt naar het innerlijke, naar de God in hem. Tot die tijd laat die God een klein, een heel klein schermpje neer, om die mens zijn eigen wil te laten houden, het respect van het goddelijke in ons voor ons, want we hebben een vrije wil, is zo groot. En pas als die mens zelf besluit om zich te richten naar het licht, gaat alles anders worden. En gaat dat schermpje als het ware weer omhoog. Mensen die deze ervaring niet hebben, en er niet in Geloven, geloven dit niet. En dat mogen ze. Maar het kan zuiver onwetendheid zijn. Of ze laten zich meer door de buitenwereld beïnvloeden. En dat mogen ze, uiteraard. Of door dogma's. Ze begrijpen alleen nog niet dat ze zo op de. Gel dat ze dat ze zo de gelegenheid geven aan de hel of aan negativiteit of duisternis die zo op die wijze zich in hun denken kan nesten. Daar zijn al die negativiteiten die schuldig schuldigen. Het is het denken van die mens die het verschil uitmaakt. De mens maakt dat verschil en maakt door het denken die negativiteit groter. Begrijpt die mens en dan, dan bestaat de negativiteit ook niet meer in zijn gedachten. Als je eens wist hoe negativiteit gegeten wordt tijdens een een film, een of tijdens nou, uh, schietfilms of uh, gewelddadige films, dan ook al die emotie die door onzichtbare vormen geconsumeerd worden. Als je dat eens wist, dan laat je je nooit meer meesleuren door zulke emoties. Ook huilfilms hoor. Je moest eens weten hoe hoe open een mens dan staat. Je staat dan open voor de negativiteit. En eigenlijk zou ik dat niet dienen te zeggen, want gedachten zijn krachten. Maar probeer achter deze woorden te komen. Ja, en er is, een, eh, er is nog een vraag. En... Eh, en trouwens nog eventjes over de vorige vraag als je nog meer vragen hebt, stuur ze in hoor ik vind het veel te leuk ik vind het leuk om erover na te denken dat nadenken hierover om de woorden te vormen en die gedachten die dan opkomen in woord uit te spreken of neer te schrijven dat, dat is dat is zo lekker dat is zo heerlijk dat is wat je ja, wat hoe zal ik het zeggen? Ik heb, ik heb het wel zo'n orgastische ervaring genoemd. Het is ietsje anders, maar toch is het iets wat, wat me zo ongelooflijk veel plezier en genoegen geeft. Als er mensen zijn die, die willen luisteren, die willen horen, die willen schrijven. En die achter de dingen willen komen. Want ja, als ik dit dan zo uitspreek, dan gaan er... Wel meer gedachten door mijn hoofd en dan denk ik, oh dit had ik ook nog kunnen zeggen. En dat had ik er ook nog bij kunnen doen. En dit ook nog. <laughs> ja, zo gaat dat dan. Maar misschien kan ik over die dingen die er dan nog bij komen, uh, gaat dan misschien de volgende vraag. Of kan ik daar een andere lezing uh, over geven. Maar die vraag die, uh, die hierna komt, dat is eigenlijk na aanleiding ook weer van die uitzending van een paar weken geleden. Waarin de vraag werd gesteld over hoe je met negativiteit om moet gaan. Hoe je misstanden moet aanpakken en dat soort dingen. En dan ga ik eventjes voorlezen. En ik citeer dus. Toen ik van de week je lezing hoorde, was ik blij om dit te horen. Ik had namelijk de dag voordat ik luisterde, ook deze vragen die de e mailschrijfster stelde... Aan jou in mijn hoofd. Zo zie ik steeds dat, er dat de verbondenheid er is. Ik denk veel na over mezelf en merk dat ik er nog lang niet ben. Ik kan mezelf nog niet alles vergeven wat ik in het verleden gedaan heb. En reageer dit af op de mensen in mijn omgeving. Is niet fijn, maar dat ik erover nadenk is al een stap in de goede richting. Vind het moeilijk om die agressie en boosheid te voelen. Maar als ik dan naar je lezing luister over meester Jezus, dan kan ik voelen dat iedereen een stukje God is en probeer dit iedere dag mezelf bewust te zijn. Ik luister deze twee lezingen steeds opnieuw om een lering uit te trekken. Iedere dag te kijken, hoe heb ik vandaag gedaan? Wat ging er goed en wat was niet zo fijn. Zo hoop ik meer rust te creëren. Wat me wel opvalt is dat als ik nieuws kijk steeds de negatieve dingen benadrukt. Benadrukt en me daar flink over opwint. Van de week zie ik dat er nesten van ooievaars met jongen vernield zijn. Jongen zijn dood teruggevonden in de bosjes. Jonge boompjes omgeknak, omgeknakt, veel vernielzucht dus. Als ik dit allemaal zie, krijgt het de overhand. Wat jij ook altijd zegt: er gebeuren ook bijzondere mooie dingen. Ik probeer me daar meer op te richten en te danken dat er mensen zijn die zich wel met positiviteit bezighouden. Ik weet dat het een keuze is om positief te zijn. Nu mijn vraag, bestaan de woorden negativiteit en positiviteit eigenlijk wel? Want we hebben toch allemaal een karma uit te werken. En horen deze woorden bij elkaar, zoals geen dag, geen dag zonder nacht? En speelt, wat je uitstraalt, trek je aan, hier ook een rol in mee. Meester Jezus kwam ook met deze dilemma's in aanraking. Alleen denk ik dat hij ontzettend vergevingsgezind was. Dat is zo moeilijk, maar dat is denk ik wel de sleutel. Tot zover de, de vraag. De e-mail. Ja, en ook uh, hier mijn antwoord, wat ik dus uh, nu, ga, nu ga zeggen. En ook hartelijk dank voor jouw mail. Ja, het lijkt moeilijk om jezelf te vergeven. En het is inderdaad een van de moeilijkste dingen voor jezelf. Absoluut waar. Net als wanneer je uit het lichaam, in de astrale wereld beland, zal ik dan maar zeggen, en je je leven afziet spelen en je jezelf streng tot zeer streng zou toespreken, want je had het anders willen doen. En je bent kwaad op jezelf dat je bepaalde opdrachten voor jezelf niet hebt of niet had kunnen vervullen. Dus er bestaat geen woeste God die je veroordeelt. Dat doe je zelf. Maar er is een uitweg. Ieder mens is in staat om zichzelf te vergeven. Voor alles. Want als je alles zou weten dan zou je het niet gedaan hebben. Maar omdat je onwetend was, deed je de dingen waar je nu spijt van hebt, wellicht. Zo op deze wijze zou je met jezelf kunnen spreken. En als het je moeilijk valt, gewoon eens allemaal opschrijven. Dan val je minder hard over jezelf, en zie je dat zonde niet bestaat. Dan ben je niet aan het hè? Zeker niet. Zeker niet. Dat is iets heel anders. Het is een excuus vinden. Voor iets. Voor, voor ja, de illusie waar je in zit. Als je jezelf serieus neemt. Dan ga je er op een andere wijze. Dan val je dus minder hard over jezelf. En dan zie je dat die zonde dus, die jij zonde vindt, niet bestaat. Ik zei het al in, de, in het vorige antwoord. Zonde bestaat niet en houdt ons af van de goddelijke zelf die wij werkelijk zijn. Het laat ons gescheiden zijn van die God in ons. Zonde laat ons vreselijke dingen denken. En het wordt een zootje in onze hersenen als we dat al te veel gewicht gaan geven. Dan komt er een totale chaos. Dus als we het tenminste niet zelf een halt toe boeken. Ja, en mensen lijken wel steeds de negativiteit te willen benadrukken. Kijk om je heen, en zie. En ja, natuurlijk de kranten, tv. En noem maar op, het lijkt wel of mensen denken dat ze leven als ze voortdurend op de misstanden gericht zijn. Wat het dan ook is. Ja, en het is ook vreselijk als nesten geruineerd worden. Ik wil niet zeggen dat het bij de natuur hoort dat mensen die nesten kapot, kapot kunnen maken. Maar in de natuur gebeuren die dingen. Tot eh, zondag had ik een merelnest in mijn tuin. Maar na bezoek van roofvogels is daar dus niets meer van over. Maar als je nu naar de moedervogel kijkt, die heeft een moment van verdriet, denk ik, gehad. Hij gaat vervolgens verder met de orde van de dag. Ze laat zich dus niet meesleuren door dit vreselijke verlies. Ze gaat gewoon doen. Ze besteedt geen enkel geen enkele gedachte aan die emotie. Verdeelzucht komt, zo is bij mening, van mensen die geen respect hebben. Maar als je goed kijkt, hebben ze ook geen respect voor zichzelf. En hoe komt dat nu? Daar kan ieder weldenkend mens zelf een antwoord op geven. Want als je gerespecteerd wilt worden, moet je beginnen door anderen te respecteren. Dat is het grote verdriet van zulke mensen. Ze krijgen het niet en ze zullen het ook, dan ook nooit aan een ander geven. En vaak omdat ze het ook niet weten. Vaak gaat dat generatie op generatie door. Ze slaan wel wild om zich heen, maar realiseren zich praktisch nooit dat wat ze tekortkomen juist aan anderen moeten geven. Dus je zou daar mededogen mee kunnen hebben. Triest. Je zou kunnen zeggen negatief, tja. Maar ook diep triest dat een mens zo ver van zichzelf af is. Maar ook heb jij, ieder mens, dit eens in zijn evolutie meegemaakt. Anders had je het nu niet gevoeld. Maar voel ook die verbinding met zulke mensen. En bedenk dat God geen voorkeur heeft voor jou, omdat jij zulke dingen niet zou doen. Die anderen ook hij als, hij, als hij zou weten hoe te handelen, zou dat ook nooit doen. Maar die God in hem houdt evenveel van hem als van jou. Ook met zulke mensen, dus de ziel van zulke mensen, ben je één. Ook met u wil ik leven. Ja, het is een keuze om positief te zijn, maar heel veel mensen houden het op twee minuten en dan zijn ze zijn ze alweer vergeten, omdat ze hun aandacht niet meer naar binnen richten, maar naar de lawaaierigheid van het leven om hen heen. Die lawaaierigheid die hevig zijn best doet om de aandacht vast te houden. Inderdaad, richt je op je eigen innerlijk en op de positieve dingen die er absoluut, absoluut zijn. Ook het lijkt het soms van niet. Nou, het positieve hierin zou je kunnen zien dat je nu inzicht hebt in de triestheid van zulke jongens, bijna niet meer eruit kunnen komen. Je vraagt negativiteit en positiviteit, of die wel eigenlijk bestaan. Nee, eigenlijk niet, nee. Wat negativiteit voor de een is, kan voor de ander op een positieve wijze ingevuld worden. Het hangt van het bewustzijn af. Iemand die een laag bewustzijn heeft en vindt dat hij het allemaal geweldig doet, die houdt ook van zijn gezin. En die heeft helemaal niet eens door dat hij negatief is. Maar uiteindelijk als de weg afgelegd is, en het is er het besef dat die beide vormen, dus positieve negativiteit, niet bestaan. Want het gaat erom hoe je ermee omgaat. Er is een besef van waarom. De dingen zijn zoals ze zijn. Het inzicht ligt daar en daar kan op een andere wijze naar gekeken worden naar de gebeurtenissen. En en er zijn positieve beschouwingen zou je kunnen zeggen. Het inzicht heeft hier alles mee te maken. Maar iets negatiefs als oorlog. Daar kan ook positiviteit uitkomen. Het kan een manier zijn om de totale infrastructuur van een land aan te pakken. Het kan zijn dat het monetair stelsel opnieuw ingesteld wordt. Het kan zijn dat grote vernieuwingen komen. Nieuwe gebouwen, andere wijzen van leven. Inzichten die zeggen nooit meer met zo'n negativiteit om te willen gaan. En gaan zomaar door. Terwijl ook... Negativiteit nieuwe kansen kan bieden. Andere ontmoetingen wellicht, ander werk, nieuwe inzichten, nieuwe uitvindingen. Het zijn geweldige veranderingen die na een oorlog plaatsvinden. En in verandering zit leven. Dit zijn dan de dingen die eenvoudig te begrijpen zijn. En zo zijn ze ook. De mens zelf bepaalt hoe ermee om te gaan en bepaalt dat vanuit zijn denken. Ja, het karma kan uitgewerkt worden. En veelal als mensen er geen zin in hebben, zou het toch zomaar kunnen dat ze deze ervaringen nooit hebben meegemaakt. Zodat het karma juist wel op hun weg komt. Om dit wel allemaal mee te maken. Zodat ze er wel degelijk aan moeten geloven. Want ze hadden het zelf zo bepaald eens toen ze nog in de astrale wereld waren, samen met hun geleidegeest, samen met, hun, met de ouders op ander gebied, het genetisch gebied, maar ze zijn er zelf verantwoordelijk voor, altijd zelf verantwoordelijk voor hun karma, zelf verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. En zelf verantwoordelijk voor alle uitkomsten van dat karma. Ja, het een kan niet zonder het ander. Een van de een van de Momenten, tijdens die uh, lichtervaring van mijzelf, zo noemen we het dan maar, of transformatie, was dat er naast mij, in mij werd gezegd, het een kan niet zonder het ander. De moeilijkheden die ik kende, die moesten geleefd worden, zodat ik het licht kon begrijpen. En dat zeg ik je nu ook, het een kan niet zonder het ander. Ja, als je de negativiteit, tenminste zoals je dat bewust meemaakt, ervaart. Als je dat niet meemaakt, hoe kun je dan, hoe kun je dan weten dat er dag is, dat er positiviteit is. Er bestaat anders een padstelling. Een er zit geen verandering in. Een verandering maakt leven, geeft energie. En er zit geen, geen drang tot begrijpen in. Je zit in een status quo, je zit in, een, in iets waar je, nou ja, zoals een steen, misschien. In iets zit, totdat er een gedachte komt om het anders te doen. Dus het een heb je nodig om het ander te begrijpen. Het een kan nooit zonder het ander. Ja, je schrijft over vergeven. Um, ja, vergeven, vergeven, vergeven. Vergeven tot je een ons weegt. En dan nog die het er te vergeven, totdat je erbij neervalt. Dat zeg ik ook van accepteren. Nou, dat is ook zo. Maar misschien is vergeven nog veel moeilijker. Jezelf vergeven, dan anderen te vergeven. Want als je jezelf kunt vergeven, kun je de ander ook vergeven. Wat er ook in je leven gebeurd is. Wat er ook plaatsgevonden heeft. Steeds maar vergeven. Maar voor die en voor die en voor die en voor die. Dan komt er nog een lading van steeds maar weer vergeven. En dan word ik niet persoonlijk hoor, wat ik nu ga zeggen. Want wie denkt de mens, nou wel, wie hij is. Niet vergeven aan wie dan ook. Stelt die mens zich boven de ander. Stelt die mens zich boven God, die ook die ander is. Dus ja, vergeven. Duizendmaal, duizendmaal en nog veel meer. Want... God vergeeft ons ook alles wat we ook doen, wat we ook uithalen. Het houdt nooit op. Het houdt nooit op, tenminste, zolang je op aarde leeft, kom je mensen tegen die je wellicht een ietsiepietie erger, of waarbij je nauw Barmhartigheid voor kunt opbrengen of kunt uitspreken, dan dien je toch te vergeven. Maar ook voor jezelf, en ik word niet persoonlijk hoor, maar ik zeg het zo in zijn algemeenheid, maar ook voor jezelf, dat je zo op die arrogante wijze gedacht had. Een mens is nooit meer dan die ander. God houdt van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. We zijn alle gelijk en allen één. Van binnen zijn we exact hetzelfde, maar als de wijsheid en het innerlijk inzicht niet ervaren wordt, dan is de pijn om de hoek. Dus ja, Vergeven tot je erbij neervalt, maar wel met je hart. En je vraagt of dat de sleutel is. Ja, dat kan ik je wel zeggen. Um, een van de belangrijkste sleutels, ja, de werkelijke sleutel tot bewustzijn, is bewustzijn. Tot zover had ik, eh, had ik geschreven, had ik antwoord gegeven op beide vragen die ik met ontzettend veel plezier heb, eh, heb gemaakt en uitgesproken. En dan zie ik toch zomaar dat de tijd er eh, nog niet om is en ik zit me af te vragen of ik nog gewoon een stukje door zal gaan om het verder in te spreken. Maar ik kan ook gewoon nu eigenlijk ophouden met goed. Want wat zou ik er nog verder aan willen toevoegen? Nou, eigenlijk, dat je me altijd mag schrijven, want ik vind het ontzettend leuk, maar dat had ik al een keer gezegd, want ik er altijd tijd voor heb. Ook al is de vraag nog zo klein of in jouw ogen onbenullig, dat zijn ze natuurlijk nooit. Ik kan mezelf nog veel te goed herinneren hoe ik met al die dingen zat te worstelen. En hoe moeilijk het voor me was. En dat ik er gewoon niet uitkwam. En het was toch wonderlijk dat je, je van tijd tot tijd gewoon in je hoofd hoorde. En, en zin hoorde, en dan weer verder kon in je denken. En ook wel eens als ik de TV aanzet en ineens een zin hoorde zeggen. Dan dacht hé, hey, dat is precies waar ik over na zit te denken. Ik ook weer verder. Maar was het niet dat Boeddha dat het dat Boeddha hetzelfde had, die zat al die jaren onder zo'n boom, en zelfs de slakken zaten over zijn hele lichaam heen, om hem eh, om als een parasol te dienen, dus om hem te beschermen tegen de, de, de te sterke zonnestralen. En toen ging er een boot voorbij, en er zaten mensen in, en die riepen iets. En ineens had hij door dat het met mediteren onder een boom niet werkt, niet lukt je moet het vol leven in en met mensen omgaan en dat heeft meester Jezus of Jezus heeft dat dus ook gedaan Hij was mens onder de mensen hij was ja, zoals je zou kunnen zeggen een zoon van de mensen maar ook hij heeft voortdurend ons op het hart gedrukt kijk naar de God in jezelf dat is de weg dan bereik je dat Christus bewustzijn. Dat is de Zoon. Nou, dat heb ik allemaal al een keer gezegd. Ja, en dan toch weer, eh, lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. En eh, nou, heel graag eh, tot volgende week. En nou, nog even een eh, mededeling van algemene aard. Je kunt eh, al mijn lezingen nog een keer... Eh, beluisteren als je dat zou willen, via mijn website ikrek, dus van ikrek van Yvonne, hra.nl en dan kom je, moet je even lezen hoor, dus kom je uh, archief staat er dan, um, <coughs> ja, dan kom je op uh, www.design.nl terecht, d-i-z-lange-i-n.nl en daar staan ze allemaal, kun je op klikken en dan kun je luisteren als je dat zou willen. Er staan ook een hele hoop gesprekken op van uh, Marja samen met mij. Ze zijn ook echt de moeite waard. Hoor. Gewoon als kind lekker naar luisteren. En. Uh, nou, heel graag. Tot volgende week. Een heerlijke week. Denk goed aan jezelf. Wees lach eens naar andere mensen. Mensen hebben het zo nodig. Laat een mensen zacht worden in zichzelf. Dan kun je, alleen maar, kun je vaak alleen maar door je energie om je heen te laten verspreiden. En eens vriendelijk in de ogen van een ander te kijken. Het kan hoor, ik doe het ook gewoon. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ontzettend leuk. Mensen reageren altijd verrast. Maar ik ben altijd vrolijk tussen. Wat dat betreft is het niet zo erg. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Daar.